Wat hebben jullie daar? Hoi, ola. Mijn poes is dood. Ha, een je poes. Ik wou vragen of jullie het nog wel komen hebben. Dat hebben we wel. Moet ik je nog helpen? Nee, dank je. Je zit volbracht.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 ik kan me echt niet meteen. En je bibliografie? Die moet Rissa maar afmaken. Kan hij dat? Horus, dat is mijn zorg niet. Nee. Onze zorg. Je wilt me niet toch ook nog eens verantwoordelijk houden als ik hier weg ben? Hoop ik. Je hebt er. Ge... Hoe lang heb je daar gewerkt? Tien jaar? Zoiets. Een stuk van je leven. Hallo. Dag Engelin. Ik heb jouw stuk over die film gelezen. Ontzettend goed zeg. Nu pas. Ja, joh.